10 uur. De Radio 1 Sportshow. Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. Goedemorgen en welkom. Kan de nieuwe vakbeweging van Jetta Kleinsma rekenen op de steun van het meestal dwarse FNV-bondgenoten? En hoe gaan grote Europese steden om met moslimradicalisering? Na het nieuws met Lieselot Thomas.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 Dit product zou gewoon in de, in de apotheek uh, op dokters verkrijgbaar moeten zijn. En dan moet het ook aan hele strenge testen voldoen. En dan zijn ook de lange termijn effecten onderzocht. En bij levensmiddelen hoeft dat niet. Bessel vindt dat het product de prijs onterecht heeft gekregen. Het merk noemt het cholesterolverlagende effect van de margarine onomstreden. Naast BCL waren onder meer Zonatura, Oplostee, Avondmelange en Hero Fruit Co. Multifruit genomineerd. SP-leider Roemer heeft vanochtend in Den Haag een ontmoeting gehad... met de Boliviaanse president Morales. Het gesprek werd gehouden op verzoek van Morales. Nou, het was zeer de moeite waard. Dus, ja, het is twintig minuten. Dus we hebben, ik heb veel gevraagd natuurlijk, met name over de situatie, economische situatie in Bolivia. Ik kan het voorstellen dat een land waar heel veel armoede was... <kliek> uh, ja, wat hun manier is natuurlijk om, daar, om daar uit te komen en hoe de situatie is... Na roemer ontmoette Morales ook nog minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. En hij brengt nog een bezoek aan de Floriade in Venlo. Het aandeel Douwe Egberts is aan de Amsterdamse beurs geopend op een koers van 8 euro. In de eerste minuten van de handel bleef het aandeel rond de openingskoers schommelen. Topman Herkemey opende de handel met de traditionele gongslag. DE Master Blenders 1753, zoals het aandeel heet, is de koffietak die afgesplitst wordt van het Amerikaanse moederbedrijf Sara Lee. Douwe Egberts was eeuwenlang een Nederlands familiebedrijf. Vanaf vandaag kan er in aandelen Douwe Egberts worden gehandeld. De orders zullen pas worden afgehandeld op 9 juli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 AWB ah, Verkeersinformatie. De ochtendspits is bijna, uh, bijna voorbij. Er staan nog een paar files. Onder andere op de A7-Hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend Zuid en de Afritzaandijk 3 kilometer. En op de ring A10 West richting Zaanstad. Staat tussen Osdorp en Westdorp 3 kilometer file. Westport 3 kilometer file. En dan tussen Geuzenveld en Slotermeer is de linkerrijstrook dicht. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Heb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 Ga naar upcbusiness.nl of bel 088-1212-000. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Er is groot onderzoek gedaan naar de worsteling van grote steden... met radicalisering van moslims. Overheden trekken niet bepaald één lijn, vertelt zometeen onderzoeker Floris van Meulen. En gisteren presenteerde bemiddelaar Jetta Kleinsma... na maanden onderhandelen de nieuwe vakbeweging... Wij praten dit uur met Henk van der Kolk, voorzitter van Bondgenoten FNV. Henk van der Kolk, gistermiddag ingelicht alles wat u ooit gehoopt had? Nou, natuurlijk, je is nooit alles. Uh, dat zou ook te mooi voor woorden zijn. Daar hadden we ook rekening mee gehouden. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om een afweging. Maar ik ben in ieder geval best uh, ja, een stuk enthousiaster geworden over de plannen van, uh, van Jette Kleinsma. Zometeen praten we verder. Heeft u thuis iets te melden? Dat kan via onze website radio1.nl. U kunt ook twitteren via de hashtag R1 Sportzomer. Hier zijn Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven. Op de nieuwe cda kandidaatlijst bereiken veel nieuwe namen. Opvallend is dat Ad Koppian er niet op staat. Het CDA-Kamerlid dat vooral bekend staat... door zijn verzet tegen samenwerking met de PP PVV... en zijn strijd om de Zeeuwse Hedwiggepolder niet onder water te zetten. Hij wilde zelf graag na de Tweede Kamerverkiezingen terugkomen... maar dat gaat dus niet gebeuren. Aan de telefoon is nu Ad Koppian. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we begrijpen dat het CDA wel een plek voor u had... namelijk op nummer 19, maar dat vond u niet hoog genoeg. Nee, ik heb mij teruggetrokken naar dat plek uh, dat voor mij uh, geen uh, goede plek op de kandidatenlijst beschikbaar uh, was. Uh, en uh, ja, ja, natuurlijk ben ik daarover ook uh, teleurgesteld. Maar ja, 19, zo'n slechte plek is het nou toch ook weer niet? Oké, okay, in de peiling haalt het CDA het nog niet, maar uh, daar kunt u best voor doen, u en het hele CDA. Ja, natuurlijk. En ik, ik, ik ga er ook gewoon vanuit dat CDA... Uh, meer dan 21 zetels gaan halen. Dus uh, dat wens ik ook het CDA absoluut Maar dan, dan zou u toch gewoon maar, in de Kamer komen? Dat is toch prima? Ja, maar uh, kijk, ik heb natuurlijk de afgelopen jaren wel nodige meegemaakt. Uh, daar hoef ik u niet uh, nieuws mee te vertellen. Nee, het was een uh, zwaar jaar. Het was een zwaar jaar. Het was heftig, uh, veel meegemaakt uh, in de fractie, maar natuurlijk ook thuis. Ik bedoel, we uh, begonnen al met uh, bedreigingen toen ik me verzette tegen uh, deelname aan uh, de PVV-constructie. Uh, dus...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 U zegt, ja, het is een zwaar jaar, veel bedreiging. Als u hoger op de lijst had gestaan, had u het wel gedaan. Dan was die overweging van een zwaar jaar, was dan minder belangrijk geweest? Nee, ja, het gaat mij erover. Het gaat mij erom als ik overtuigend voor het CDA kies. Verwacht ik natuurlijk een zekere uh, wederkerigheid dat het CDA ook overtuigend ja. voor mij kiest. En, en ja, dat vind ik niet met plaats 19. U, u bent wel een beetje teleurgesteld, echt, tuurlijk. om te horen. Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Ik had heel graag nog een bijdrage geleverd eh, aan het vernieuwde CDA. Ik vind ook dat het CDA juist nu weer heel goed bezig is met een nieuwe koers, met een goed verkiezingsprogramma. Met allerlei zaken waar ik een, een jaar geleden al voor pleit, hè, terug naar het politieke midden. Weer een, een echte volkspartij, eh, die brede lagen van de bevolking, weet aan te spreken. Ja, ik had daar graag uh, in de Tweede Kamer een, een bijdrage aan geleverd. Maar, maar goed, het heeft niet zo mogen zijn. Nou, het had, u, het had gekund. U zegt 21 zetels zijn verkiesbaar, wat mij betreft. U had er gewoon bij kunnen zijn als u echt had gewild. Ja, maar goed, ik heb daar dus een, een duidelijke afweging in gemaakt. Ja. ja, maar wilt u het dan wel echt? Nou ja, ik, ik heb gezegd, uh, ik wil het voor een, een, een, een direct verkiesbaar plaats. En ik heb daar de grens bij de eerste 15 gelegd. Oh, 15, oké. Okay. Ja. Want wij kunnen ons ook wel een beetje voorstellen, meneer Kopjan dat u na zo'n jaar denkt, ja, weet je, ik ga wel wat anders doen. Het is me wel iets te veel geweest. Nou ja, ik zeg ook in alle eerlijkheid dat dat me zeker door het hoofd is geschoten... en dat ik daar te komen en mijn echtgenoot ook uitgebreid over heb gesproken. Dus dat is ook de reden geweest waarom we ook hebben gezegd... nou ja, oké, okay, we willen er echt nog wel een keer voor gaan. Maar ja, dan vragen we natuurlijk wel van het CDA ja. dat ze ook echt voor, voor mij kiezen. Nou ben, ja, dat bent u, weet niet. Bent u stiekem misschien een klein beetje opgelucht dat ze u op zo laag hebben gezet? Nee, dat, dat, dat, uh, dat vind ik niet de goede bewoording. Ik ben echt wel teleurgesteld. Ik had graag uh, doorgegaan en, en mijn bijdrage geleverd juist nu. Uh, dus nee, teleurstelling is uh, wel wat bij mij overheerst. Maar goed, anderzijds zeg ik ook, uh, er is na nou de politiek ook weer een leven. Ik ben uh, als ondernemer in de Tweede Kamer gekomen... en ik ga er ook gewoon weer als ondernemer uit. Wat gaat u doen? Nou, heel precies weet ik dat nog niet. Daar ga Ik natuurlijk. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar pas sinds vandaag over nadenk... Uh, maar ik denk wel dat ik weer wat ga ondernemen. Dat, dat zit mij in het bloed. En komt er nou een nieuwe CDA-Zeeuw in de kamer? Ja, gelukkig wel. Daar ben ik dus ook blij mee. Uh, Patricia de Miliano, een hele goede kandidaat uit Zeeland. Een jonge vrouw, zeer aansprekend. Uh, dus in die zin heb ik wel een hele goede opvolger vanuit Zeeland. En ik kon lekker op vakantie deze zomer. Ja, maar ik wens iedereen een goede vakantie toe. Dat heeft iedereen nodig. <lacht> ja, dat is mooi. U, u ook, zo ja. te horen. Ja. Nou, een mooie...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 Het is de rop of de ronde voor de nieuwe vakbeweging. Op 23 juni is het woord aan de leden. Die moeten meer macht krijgen volgens kwartiermaker Jetta Kleinsma. En ze wil ook meer directe invloed van beroepsgroepen. Maar de grote bonden hoeven niet onmiddellijk op te splitsen. Gisteren presenteerde zij dit toekomstplan. Voorzitter Henk van der Kolk van de FW Bondgenoten... is een van de hoofdrolspelers binnen de FNV. Ja, Het was een mooie dag gisteren voor u, meneer van der Kolk. Dat plan dat viel mee, of niet? Uh, in ieder geval vind ik dat Jette uh, Kleinsma uh, de afgelopen uh, weken... afgelopen maand gewoon goed geluisterd heeft. Uh, niet alleen naar ons, maar ook in ieder geval naar de reacties van, uh, van andere bonden. Uh, dat was uh, absoluut terug te zien in de, in de plannen gisteren van haar. En, wat, uh, wat zag u vooral terug waar u vrolijk van werd? Nou ja, dat, uh, om daar maar eens even mee te beginnen. Uh, de kerne essentie van het van, van plan is toch ook vooral meer zeggenschap, een directere zeggenschap voor de leden. Nou, ik vond dat het er nu veel beter in zat. Dat het echt, de echte leden zijn die uiteindelijk op bepalen wat is het beleid is, wat vinden we van het bestuur. Uh, maar, nou, dat vind ik winst. De bond Twee. mag ook blijven bestaan, hè? Het tweede, uh, wat ik in ieder geval winst vond en vind, is dat nu op een herkenbare manier in de plannen zit van hoe je nou zo laag mogelijk in sectoren en bedrijven... op vakbondsvorm en inhoud geeft... en dat het dan niet hoeft te betekenen op voorhand... van op dit moment grotere clusters zoals bondgenoten is... dat die dan zich moeten gaan opsplitsen. Nee. Wij zeggen versplinteren in pak een beetje twintig kleine boontjes. Bondgenoten mag blijven bestaan. Nou ja, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar Want voorlopig kijk, in ieder geval. Onze doelstelling, onze doelstelling is, even weer bondgenoten, is helemaal niet dat wij willen blijven bestaan. Oh, Sterker nog... Die indruk hadden wij gekregen. Wij, wij, zijn, wij zijn juist van de stroming die zegt... joh. Op termijn gewoon alle bonden weg. Iedereen moet rechtstreeks lid worden gewoon ja. van één grote club. Dat is ook allemaal veel beter voor de mensen. kun je makkelijker switchen van sector. En dat is allemaal een stuk ingewikkelder op het moment dat je zegt... Van, nou ja, allemaal bondjes met hun eigen rechtspersoon. En ik zal maar zeggen een slotgracht eromheen, et cetera. Ja. Dus daarom zijn we ook wel blij van dat in de plannen in ieder geval... ook opgenomen is van je hoeft niet met één weer op te splitsen van één grote bond in 2030, weet ik veel, nee. kleine bondjes. En een klap op de vuurpijl. Agnes Jorgeriën stapt ook nog op binnen twee weken. Ja, dat vind ik dus geen klap op de vuurpijl. Dat vloeit wel voort uit de afspraken... Had u al eerder om gevraagd, toch? Dat vloeit voort uit de afspraken en de toezeggingen... zoals die gezamenlijk met elkaar gedaan zijn uh, vorig jaar. Dat was het uh, zogenaamde akkoord van Dalsen. Ja. Um, dat laat verder onverlet het feit dat als je kijkt wat natuurlijk de aanleiding is... dat we er allemaal, ik in Kluis, daar nog niet bepaald inderdaad blij van worden. Dus ik vind het ook niet een klap op de vuurpijl. Dat ze weg moet, u, u wilde toch op een gegeven moment dat ze wegging... toen dat pensioenakkoord werd gesloten. Nou, toen zijn u toch is dus klaar? Daar is op dat moment gezegd, dat is in september vorig jaar geweest... door mijn bond, dat wij vonden dat zij de verkeerde afwegingen maakten. En dat daar vaker over gesproken is. En dat op dat moment in ieder geval wij de conclusie hebben getrokken... Uh, om mijn leden de conclusie hebben getrokken... ja, Agnes kan gewoon niet blijven zitten. Maar dan Hij is, is het toch ook goed vertrouwen. dat Waarom is dat dan geen klap op de vuurpijl? Nou, omdat dat haast lijkt alsof het inderdaad een kwestie is... van nou ja, het is een beetje inderdaad uh, de slagroom op de koffie. Dat is er dus bepaald niet. Het is, vind ik eerlijk gezegd, voor iemand die in ieder geval die zoon... Uh, ja, carrière gehad in de vakbeweging zoveel ook uh, heeft betekend voor de vakbeweging. Vind ik het persoonlijk in ieder geval een grote teleurstelling. Ik vind het ook niet goed voor de vakbeweging dat het zo gaat, maar desalniettemin uh, het hoort er wel bij. Hè. Het is de niet vakbeweging, goed dat het zo gaat, maar het hoort er wel bij. Ja, omdat het dus dingen die niet goed zijn, horen erbij. Het betekent uiteindelijk, van het, gaat niet, het is niet goed dat je uiteindelijk zo'n conflict hebt. Wat dan leidt vervolgens tot in feite een gedwongen vertrek van iemand. Ja. Uh, dat is gewoon niet goed op zich. Maar het hoort erbij. Omdat dat nou een keer onlosmakelijk ook verbonden is aan het feit... dat je een maatschappelijke organisatie bent die ook strijd voert, actie voert. En ja, als op een gelijk moment uh, de leden ook zeggen, de achterbannen zeggen... sorry, zo kan het niet verder. Mm. Ja, de leden zijn toch uiteindelijk degene waar het om draait, ja, dan moet je natuurlijk daar ook in ieder geval gevolg aan geven. Al met al geen champagne gisteravond? Nee, al die absoluut, dingen bij elkaar opgeteld? Nee, absoluut. Geen kwam champagne. niet vrolijk thuis. Er uh, is geen champagne. Uh, nou ja, het blijft altijd met gemengde gevoelens. Maar per saldo zeg ik ja, het positieve gevoel overheerst. En overigens, laat daar ook duidelijk over zijn, het zijn ook nog steeds de leden niet alleen van evenveel bondgenoten, maar ook de leden van de andere bonden. die nog steeds het eindoordeel moeten vellen. Ja, dus u, er bent positief, de u de gaat Turkunie. ze positief adviseren. Nou ja, alles overwegende zeg ik persoonlijk: van ik vind dat het in ieder geval te verdedigen is. Ook al weet je altijd, er zitten pluspunten in, minpunten in. Wat ik zelf ook nog heel belangrijk vind, is dat in er in ieder geval nu ook een stevige basis zit onder het feit dat we ook als collectief sterker worden. Dat we ook geld krijgen, hebben, middelen om te gaan investeren in die sectoren waar we als vakbeweging gewoon niet zo sterk zijn. Waar ik nou benieuwd naar ben, is u zegt, de, de leden uh, krijgen meer zeggenschap. Ja. Stel ik ben lid van een hele kleine bond. Wat, ja. wat kan ik dan straks meer? Nou ja, allereerst twee punten. Allereerst betekent de plannen van Kleinsma, van doet u gaat, zal ik dan maar even zeggen, over uw eigen arbeidsvoorwaarden. U stemt daar rechtstreeks over. U bepaalt dat. Uh, samen uiteraard met collega's. Hè. Zo simpel is het. Nou, dat is de consequentie van dit verhaal. En het tweede is dat u rechtstreeks in ieder geval een stem kunt hebben... over van wat, ik zal maar zeggen, de overkoepelende koepel... Uh, dan in Den Haag gaat doen voor uw belangenbehartiging. Dat was er nu toe niet geregeld. We hebben nu een ledenparlement. Natuurlijk is dat een vertegenwoordiging van de leden. Maar goed, het ledenparlement wil ik verantwoording afleggen... aan degene die ze vertegenwoordigen. Het ledenparlement bepaalt het beleid zegt ook tegen het bestuur, u moet dat doen in Den Haag... en accordeer duidelijk ook datgene wat daar gebeurt. En het kan ook een bestuur wegsturen. Hoopt u dat er ook wat meer... want ik heb het even rondgevraagd, hè, ja. mijn omgeving. Ik ken helemaal niemand die lid is van een vakbond. Voor mijn generatie um, ja, is het echt is het iets een beetje ouderwets. Want als ik dan vandaag in de volkrant lees... de, de nog net niet nieuwe vakbond doet er nu al niet meer toe... Um, het lijkt wel, over, over tien jaar bestaat er geen vakbond meer. Daarna heeft hij niet meer nodig. Die, uh, die regelen hun eigen zaakje zelf wel. Hè. Er is zelf uh, ontslagrecht geregeld. Um, bestaat de vakbond over tien jaar nog wel? Nou ja, allereerst even om een misvatting weg te halen. Er zijn twee miljoen mensen lid van een vakbond in Nederland. Uh, maar hoeveel hoe, van, de, wij, van de dertigers van Willemijn? Daar waar de 7, 8 miljoen in ieder geval werkenden in Nederland zijn. Van de dertigers uh, zijn er uh, in totaal meer dan ongeveer 100, 150.000 lid. Dat is te weinig als je kijkt van de afspiegeling. Dat vinden wij dus ook een probleem. Dat is één van dus de Willemijn redenen. moet lid worden? Uiteraard moet zij lid worden. Uiteraard, want ook haar werkgelegenheid bestaat niet vanzelf. Waarom, waarom zou ze het doen? Nou ja, heel simpel. Omdat de vakbeweging uiteindelijk haar arbeidsvoorwaarden regelt. Haar werkgelegenheid in ieder geval zoveel mogelijk ook probeert veilig te stellen. Daar staat ze voor. Als er weer nieuwe bezuinigingen in, ik zou het willen zeggen, hier in het Hilversumse zijn. dan staat de vakbeweging op de bres. En ja, hoe, hoe je het ook bent of keert. als je geen lid bent. Uh, en niemand ook meer lid wordt, dan betekent het straks ook een kwestie van. Nou, dan moet iedereen voor zichzelf maar regelen. Dan weet je dat de mensen die een goede arbeidsmarktpositie hebben, ook hier in het Hilversumse, zullen het uiteraard goed kunnen regelen. Hè? De matsmeetsen van deze wereld, geen probleem. En de Willemijn-Veenhovens. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik helemaal niet. Dat kan ik uiteraard niet beoordelen. Dus, maar de andere dus niet. En nou ja, ik hoor ook genoeg in ieder geval van problemen... niet alleen van mijn leden... ook als het gaat over de geweldige flexibilisering van arbeidscontracten... Ja, dat het de kosten gaat voor ook van je arbeidsvoorwaarden... mensen heel veel zorg hebben. Hmm. Uh, dat is ook een van de grote redenen. Dat we moeten vernieuwen, dat we al vernieuwen. We zijn bezig met het aanpakken van flex in de bedrijven. We zijn bezig om, even een dwarsstaart... Nee, de nee, hebben we geen tijd voor. Nou ja, het was er in de zin dat dus ze even weg hier van, de media, van het mediapark. Het beroepsgoederenvervoer hebben we net geregeld dat bijvoorbeeld Poolse chauffeurs gelijk beloond worden met Nederlandse chauffeurs. Okay. Dat gebeurt echt niet vanzelf. Daar heb je een sterke vakbeweging voor nodig. Wij erkennen dat we er niet in geslaagd zijn de afgelopen jaren in voldoende mate jongeren aan te spreken. Dat is absoluut een probleem. Dus dat moet veranderen. Ik wil graag nog weten, als die nieuwe structuur er dan nog is, heeft u dan nog macht? Als, als, als voorzitter van een, van een bond? Nou kijk, dat is ook zo'n discussie over macht. Het gaat uiteindelijk over kracht. zit bij mensen. Heeft, u, en heeft, dat begint? U heeft, heeft de voorzitter van FNV bondgenoten straks nog veel kracht? Nou, ik hoop van wel in ieder geval. Maar laten we het zo stellen. Of bondgenoten in de toekomst bestaan vind ik helemaal niet relevant. Dat heb ik al aangegeven. Wat mij betreft op termijn verdwijnt het. Het gaat ook niet om die voorzitter van FNV bondgenoten. Het gaat om hoe krachtig, hoe sterk zijn we op de Nee, ja, Dat voeren. snap ik, maar even voor als mijn, voor mijn beeld van die verhoudingen. Straks. Want ja, maar de die voorzitter heeft geen recht. macht als hij achterom kijkt... en ziet dat er niemand meer lid is. Dus dan kan hij inderdaad hoog laag springen. Of dat nou, ik zal maar zeggen, binnen de nieuwe vakbeweging is... of in Den Haag, of op brancheniveau, ja. dan begin je Nee, dat hangt, hangt dus van uw achterban af. Natuurlijk, en dus uiteindelijk de kracht en de macht... van de representanten van die vakbeweging... of ze nou voorzitter zijn of niet... hangt dus heel sterk samen met het feit van... ja, wie vertegenwoordigen okay. we eigenlijk? Wanneer gaat u weg? Niet dat ik u zo graag weg wil hebben, maar uh, als Agnes weggaat... moet u misschien eigenlijk ook wel weg. Kijk, er zijn gewoon heel duidelijk afspraken gemaakt. Agnes uh, zou vertrekken op het moment dat de nieuwe club wordt opgericht... Voor mij geldt, dat heb ik ook toegezegd van... ik ga niet toetreden tot de nieuwe vakbeweging. Dat houdt u vol? Je ja, gaat absoluut. niet solliciteren? Nee, absoluut niet. Uh, dus dat is ook volstrekt helder. Ik heb ook tegelijkertijd gezegd... de leden hebben mij gekozen, zolang bondgenoten bestaat... Ja. blijf u voorzitter en dat zal voor mij ophouden... in ieder geval volgend jaar maart, want er zit mijn termijn erop. En ik vind ook echt inderdaad dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt ook voor anderen, plaats moet maken. Zeker ook inderdaad voor de jongere generatie. In, volgend jaar maart bent u echt weg, dan, althans bij ben, bondgenoten. In, en dan zie u ergens anders misschien weer terug, maar ik bij ben de in geval, bent u weg. Ik, ik ben in ieder geval dan geen voorzitter meer van FFV bondgenoten. En mocht ik ooit nog in de verleiding komen, nou er dus is een thuisveront. dat uh, haalt me dan op dat moment. Nou, dat ook al weer. Even door de Maar Thijs wil heel graag horen, kennelijk, ja, do, dat, dat u, we er gewoon vanaf ja, zijn. Dat we, <laughs> niet dat u persoonlijk, Nee, wil, dat niet okay, per se. Wie, wie, wil dat, wie wil dat nou niet? Ik bedoel, eigenlijk als ik die verhaal u leest over en wie heeft het voor het zeggen, daar word ik dus ook heel moe van. Terwijl we op dit moment heel erg bezig zijn met direct praktisch vakbondswerk. Ja, en dat. Ik. Dat we, daar moet het weer om gaan. We hebben ook nog een Goendesakkoord waarvan wij vinden... Nou, dat oh, maar dat anders... vragen helemaal niet meer wat u ervan vindt, hoor. Dat, bent, dat is al lang klaar. Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar het is maar net inderdaad van hoe wij vormgeven... en inhoud geven aan de stem van de mensen. We zijn een krachtige maatschappelijke organisaties. We sluiten nog steeds niet alleen heel veel CEOs af... maar ook heel veel goede CEOs af. Wij okay. maar... de vinden het nog steeds belangrijk... dat er een krachtige vakbeweging is. Ik denk ook nog heel veel politieke partijen ook. Dus wat dat betreft ben ik niet zo benauwd. Maar er is natuurlijk wel veel gedoe geweest in ieder geval... Um, Floris Vermeulen, zometeen uh, praat ik uh, met je over um, met onderzoek op het gebied van radicalisering. Dan, staan, hè, dan heb je het ook over groepen die tegenover elkaar staan. Is natuurlijk heel wat anders dan de vakbeweging. Maar als je dit zo hoort, wat denk je dan? Nou, het komt wel bekend voor in de zin dat koepelorganisaties uh, natuurlijk altijd het probleem hebben om verschillende stromingen bij elkaar te brengen. En um, het is dan een afweging die je moet maken. Wil je als één groep uh, de, de overheid tegemoet treden? Of ben je van plan om juist die kleine groepen... binnen die koeporganisatie meer ruimte te geven. En dat kom ik eigenlijk op lokaal niveau ook, uh, ook tegen. Dus dat is wel interessant om te zien. Ja, nou wilde we graag dat meneer Van den Kool meeluisteren, maar dit uh, was even technisch niet geregeld. Nee. <laughs> ja. Het nee. komt allemaal straks ja, goed. Het komt allemaal straks goed. van Terence Trent Darby. Elke dag neemt verslaggever Jan Peels ons mee naar de Sterrenwijk in Utrecht... waar we lief en leed delen met de buurtbewoners. Vandaag is de teen van kleine Eddy gebroken. En wat wordt er toch allemaal verbouwd in de Sterrenwijk? U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Welkom in Sterrenwijk. Ik neem je mee. Eh, eh, eh, eh, eh. De Oranje Soap. Ik neem je mee, Eerst was hij blauw, maar nu is hij heel dik geworden en nog een klein beetje blauw hè. Ja, hij is wel iets minder blauw. Maar we zijn naar de dokter geweest en die heeft er even naar gekeken. En die zei ook, ja, er zit gewoon heel veel vocht in die teen. Hij was niet gebroken. Dat doet het nog pijn En eigenlijk mag hij even niet voetballen. Maar dat is ook een zachte bouw. Dit is een zachte bouw. De teen van de kleine Eddy, die gisteren nog gebroken leek... kan vandaag alweer een zachte bal verdragen. Harry, verderop in de straat. Hamid, de Marokkaanse overbuurman van opa Piet... is de keuken aan het verbouwen. Vijf minuten. Rond rommel, vijf minuten, ja. Uh, kalkens, ontmaakte heer, nieuwe kalkens. Die andere was helemaal verrot. Maar ik weet niet of dat de oorzaak is van die... mensen, ze hebben van dat asbest weggehaald ja, in die baan. Ja, daar, boven. Ja, is gevaarlijk, SPC. Ja. Maar ik heb ja drie kinderen. Voor zekerheid, moet weg. En we krijgen ook allemaal nog nieuwe daken. Hè? Die daken zijn doorgezakt. En dan vonden de week zakken ze aan schilderen. Wat ik nodig, ik ga naar, uh, ik, ik ga naar Peter, ja, geef mij. Ik ook, ik help, samen... Ja, altijd ja. alles samen. Er ja, is geen ja. probleem uit vanmorgen geen water. En met die mensen met die keuken bezig zijn en dan zegt, nou, dan gaan we. Ik kwam die eerste koffie halen, en de tweede keer kom ik het weer brengen, dat ja, is toch leuk? Ja, ben je nou 19 uh, jaar zo? Ja, maar dat groeit langzaam. hè? Je leert elkaar eerst kennen. En dan uh, langzaam, ja, weet je wat je aan elkaar hebt. En ze vrouwen ook, die spreek ook hartstikke goed Nederlands. Dus wat de betreft. Maar ze, omdat ik nou doof ben, helpen ze mij. En ze vrouwen ook overal mee met opbellen of dingen die ik zelf niet ken. Dus daar ben ik wel blij mee. Maatschappelijk werk is het geworden. Altijd. gordijnen beetje, gordijnen dicht. Ik ban. Ik ga controle gelijk. Nou, Toen altijd ben ik een oud mannetje geworden hoor. Je weet maar nooit. Maar ik heb nou al de laatste tijd gelezen dat er mensen gevonden worden die drie of vier weken dood in huis neus lagen te rotten. Nou, ben je dan klaar? Hé, hey, wakker vroeg, maar vanaf negen uur nog steeds de gordijnen dicht. Ik ga gelijk raam kapot. <laughs> ja, ja, echt waar. Als je elke dag warm bent, ook s'avonds even met voetballen, dan gaat hij dan voor me omdat ik ook heel slecht loop. Ik ga bier pakken. Ze houdt je klauwen thuis. Dat wordt niet gestolen hier hoor. Zet die, ik kan niet pikken, dan hoor je hem hoor. heb nooit gedaan. Ik zeg, Nou, ik weet niet van net met jou. Nee, ik ben gepikt. Ik gepikt. Haand, Gelijk. Ik neem je mee. In een andere straat in Hetwijk wordt er lichamelijk wat vertimmerd. Een tatoeage en een ooglidcorrectie. Ooglidcorrectie. Ja, nee, zij wil het ook dat... heel graag, maar zij durft niet. Maar met... zij wil voor twee, voor twee, uh, voor de prijs van één. En dat gaat niet. Ik ben daar echt jaloers op. Nee, dat nou, meen ik. Nee, dat meen ik. He. Maar ja, ik ga toch liever op vakantie. He. Ja, ik ga ook liever op vakantie. Nou, ja. Nee, jij ja, hebt het nou lekker. Dat zeg ik, dit heb ik zitten. Oh, Paul, jaar zou ik kapot zijn en dan heb ik toch nog weer vakantie achter mijn kiezen. Consist, nee, nee, is eerlijk ja. Nee, maar je ja. moet leven met de dag tegenwoordig. Dat, dat is wel zo. Alleen ziekenfonds betaalt niet meer, hè? Moet je zelf doen. Wat het kost? Ja. 1100 euro. Maar ja, hier zitten de mensen met geld, hè? <laughs> dit is de goudkust, En ja. deze straat. <laughs> nee, maar goed, één kies daarvoor en een andere kies daarvoor. Nou, volgende week zijn we de staatsloterijen. Dan gaat toch ook weer af vakantie. Ja, nou ja, dan laat ik mijn mogen doen. He? Dan laat ik ogen doen. Nou, dan moet je wel, wel iets meer laten doen, sis. Wat stappen zo? zo. Dat alles een bietje opgetrokken is. Ja. Wat denk je wat dat kost, sis? Dat is niet te betalen met jouw lichaam. You? You. ik neem je mee. Hier gewoon dat zitten, al om hem. Ginger en Kelly, ze mijn dochters. Kinderen zijn me dus... Die van erop vandaag. Spannend, heel spannend. Ik heb er nog geen een, dus ja, daar moet ik eraan geloven. Daar moet ik bij horen, dus dan moet ik er ook eentje op zetten. Ja, ik zal het mijn dochter. Waar is <tie> Waar is Jentje? waar nee. is altijd koesje. Dat is mijn vrouwtje. Hij is wat mee. Hij is mijn hedje vast houden. Hij is heel Weg, hoor. klein zierig, hoor. Hij wil graag mee, hij wil een geouder onderroepen. Nou, je hoort van me. Ik je mijn, hey, hey, hey, hey. Wordt het huilen bij de tattoo shop? En hebben de sterrenwijkers er nog vertrouwen in tegen de Duitsers? Ja, ik ben er zo zeker van, normaal niet. Maar nu heb ik zoiets van, uh, we winnen hem. Luister morgen weer naar de Oranje Soap. Tijdens de sportszomer op Radio 1. Morgen dus weer een aflevering van de Oranje Soap uit Sterrenwijk. Het is tijd voor het nieuws van half elf met Lieslotte Thomassen. Het aandeel TomTom Tom wint fors op de beurs... nu het bedrijf in zee gaat met het Amerikaanse Apple. staat nu op een winst van 12,5 procent. TomTom gaat kaarten leveren voor Apple. Heeft, zo heeft de maker van navigatiesystemen bekendgemaakt. Hoeveel Apple daarvoor gaat betalen is niet duidelijk. Verslavingsdeskundige Keith Bakker zegt dat hij in de gevangenis... zwaar is mishandeld door medegedetineerden. In een uitzending van tv-programma Profiel... vertelt Bakker vanavond dat hij is aangevallen. De verslavingsdeskundige werd onlangs veroordeeld tot vijf jaar cel... wegens verkrachting en misbruik van een aantal vrouwelijke cliënten. SP-leider Roemer heeft vanochtend in Den Haag een ontmoeting gehad... met de Boliviaanse president Morales. Het gesprek werd gehouden op verzoek van Morales. Roemer zei dat het overleg zeer de moeite waard was... en dat hij vereerd was met het bezoek. En het gouden windei voor het product... met de meest misleidende marketingcampagne... gaat dit jaar naar BCEL Proactief... De margarine van Bcel wordt gepromoot als een product dat hart- en vaatziekten tegengaat. Maar volgens consumentenorganisatie Foodwatch, dat de prijs uitreikt, is alleen bewezen dat het een cholesterolverlagend effect heeft. En dat is nieuws op dit moment. AWB ah, Verkeersinformatie. Op de ring A10 West richting Zaanstad... Daar is tussen Geuzeveld en Slotermeer de linkerrijstrook dicht. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht... daar staat tussen de Afrit en Dolder en de Uithof 3 kilometer file. Komt er een gat in, het, in de weg? Uh, het verkeer richting Utrecht kan daardoor beter omrijden... via Hilversum over de A1 en de A27. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Hoe bestrijden grote Europese steden als Berlijn, Parijs of Amsterdam... moslimradicalisering wel of niet samenwerking met orthodoxe organisaties. Een worsteling, zo blijkt het onderzoek. En straks de eerste column van Peter Middendorp. Wilt u ons volgen of iets melden? Dat kan via radio1.nl. En op Twitter via de hashtag R1 Sportzomer. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Willemijn Veenhoven en Thijs van den Brink. John Mayer, Queen of California. De Bo Boliviaanse president Evo Morales heeft ochtend een kort bezoek gebracht... aan SP-leider Emile Roemer. Morales is in Nederland voor een bezoek aan minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... en aan het Boliviaanse paviljoen op de Floriade. Daar werd op initiatief van Morales zelf een gesprek met Roemer aan toegevoegd. Wilma Borgman doet verslag. Iets over half negen op een stille dinsdagochtend... Daar komt de eerste motorrijder, het Binnenhof, opgereden van de escorte... die de auto begeleidt van president Morales van Bolivia. Het ontvangstcomité staat klaar. In de deuropening van Binnenhof 1A op het Binnenhof staat Harry van Bommel... Kamerlid voor de SP. Nou ja, uh, Morales heeft natuurlijk een uh, linkse politiek in Bolivia... En uh, ik verwacht, uh, ik neem aan, dat heb ik ook van de ambassadeur begrepen... dat uh, de president en Emile Roemer een belangrijke politicus voor de komende jaren ziet. Geestverwanten misschien ook wel? Nou ja, uh, linkse politiek uh, in Nederland linkse politiek in Bolivia. Uh, we, we hebben wel iets te bespreken. U suggereert een beetje dat hij de komende premier van Nederland komt bezoeken? Um, die indruk bestaat aan de kant van de Bolivianen, maar overigens ook bij mij...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 Mister Emmenbrüggen, good morning, good morning, nice to meet you. De minister van Buitenlandse Zaken, ja, de minister van Buitenlandse Zaken. En dan gaat het gezelschap naar binnen voor een gesprek in de Stadhouderskamer in het gebouw van de Tweede Kamer. Bueno. Na twintig minuten is het gesprek voorbij. En de Boliviaanse president zegt na afloop dat hij Roemer wilde ontmoeten... om verschillende groeperingen met elkaar te verbinden. Vijf motoragenten, drie grote zwarte bolides. En Roemer steekt zijn hand op en daar gaan ze weer.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 zo ook is, of dat het aardig rampzalig is, nou, het wordt wel gemist. Dus, um... Heeft hij gevraagd of u, als uw premier wordt na 12 september... die uh, bezuinigingen weer wilt terugdraaien? Nee, daar hebben we het niet over gehad. Oh, nee? We hebben, nee, we gaan niet vooruitlopen op verkiezingen. Oh, nee? Ik ben natuurlijk wel heel veel succes gewenst. En daarna zien we wel weer verder. Nee, op zaken moet je nooit vooruitlopen. Ik dacht dat hij ook kwam, althans dat uh, meldde Harry van Bommel... uw uh, uh, fractiespecialist in de Tweede Kamer, die meldde... dat hij ook alvast een beetje kwam kennismaken met de nieuwe premier. Maar dat was dus niet zo. Nou, dan moet je dan maar aan Harry vragen. <laughs> Harry zit vol van de grapjes. <laughs> het was een grapje? Nee, kijk, op zaken moet je natuurlijk nooit vooruitlopen. Maar dus uh, ik ben wel heel vereerd dat hij natuurlijk een gesprek met, uh, met me wilde. En, uh, uh, en dan we gewoon over tot de orde van de dag. Londen, Parijs, Berlijn, Antwerpen en Amsterdam. Hoe gaan deze steden om met radicaliserende burgers? Floris Vermeulen deed onderzoek naar de wijze... waarop deze steden extremisten bestrijden. Vanmiddag dan wordt zijn onderzoek... dat hij samen met criminoloog Frank Bovenkerk deed gepresenteerd. Maar nu is hij al bij ons te gast. Floris, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, de vraag is, hoe sporen deze steden potentiële extremisten op? Nou, het, het onderzoek ging eigenlijk niet zozeer over het identificeren van deze mensen. Maar wat voor soort beleid kan je voeren... Om te voorkomen dat ze überhaupt uh, radicaliseren, maar daarvoor moet je ze wel eerst opsporen. Dat je weet over wie het hebt, toch? Dat zou, dat zou je denken, maar eigenlijk het grappige is, als je kijkt naar dat beleid, is dat uh, steden veel grotere beleidscategorieën gebruiken. Uh, waarin ze bepaalde groeperingen willen uh, benaderen. om er zo voor te zorgen dat het dat aantal individuen uit die groepen niet radicaliseren. Dus het, is, het gaat echt duidelijk niet om het identificeren van individuen. Maar, maar, het beleid, het, maar het beleid gaat heel erg over groepen. Ja. Dus in, in, in Amsterdam zie je dat het beleid richt zich vooral op de Marokkaanse gemeenschap. Uh -huh. In Londen vooral op de Pakistanse gemeenschap. En in Berlijn op de Turkse ja. gemeenschap. Dus, dat, dus als we dan even Amsterdam als voorbeeld nemen... Dan, dan heb je daar een groep Marokkanen. Die worden dan in de gaten gehouden, neem ik aan, door de politie. Op wat voor manier gaat dat dan? Nou, het, het, het beleid wat wij dus onderzocht hebben gaat dus inderdaad niet zozeer over de politie. Maar het gaat over de vraag van hoe kan je als lokale ambtenaar... iets doen voor de buurt of voor de wijk of voor de stad dat er zou voor zorgen dat er überhaupt geen radicalen komen. En wat je, wat je dan ziet, is dat er um, projecten worden opgezet... samen met, met moskeeën bijvoorbeeld... om überhaupt het hele gesprek rondom islam ja. uh, een beetje op, de gang, op gang te krijgen. Dus dan, het gaat meer om het eigenlijk te voorkomen... dat überhaupt mensen radicaliseren. En, en dan, dan ga je dus bijvoorbeeld praten met um, een met moskee, met de mensen daar. En hoe moet ik dat een beetje voor me zien? Wordt het dan... Ja, gedacht van we moeten maar met wat jongeren gaan, gaan pingpongen, een soort welzijnswerk. Nou, dat zie je wel heel veel, dus, en uh, daar wordt ook veel kritiek op geleverd. Dus als je kijkt naar wie daar uiteindelijk wordt bereikt met deze projecten, dan, dan gaat het eigenlijk vrijwel nooit om groepen jongeren die enigszins radicaal zijn. Nee, want uh, je, je stigmatiseert ping, natuurlijk een, een, een, een eno enorme groep. Niet, Nee, het is ook ja, waar, als je het een beetje zo uitlegt, is iedereen verdacht. Nou, dat is natuurlijk ook het probleem van dit soort beleid. Dus op, op een gegeven moment maak je een soort van verdachte gemeenschap in je stad. Um, en dat, daar ontkom je ook niet echt aan. Dus het is ook niet zozeer dat, uh, dat, dat het anders kan. Want als je echt preventief beleid wil voeren... dan zou je toch een bepaald soort categorieën moeten gebruiken. En zou je je beleid ergens op moeten richten. Maar je moet daar heel erg van bewust zijn. En je moet ook proberen om dat stigmatiserend effect zo, zo, min, zo min, min groot... Ja, zo blijft het proberen te voorkomen. Te krijgen, ja. <laughs> maar, maar, ja, maar kan je die stigmatisering voorkomen? Want in, in Amsterdam denken we dus... Het, ze zullen komen uit die groepen Marokkanen. Nou ja, dan, dan, dan ben je eigenlijk al aan het stigmatiseren, toch? Ja, dus dat, dat gebeurt sowieso. Maar als je dan probeert om de gemeenschap te betrekken bij je beleid... Uh -huh. dus juist wel dat uh, contact aangaan met die moskeeën... en juist wel organisaties betrekken bij allerlei projecten... dan kan je invloed geven aan die gemeenschappen... Om te kijken wat voor soort beleid er nodig is en hoe dat uitgevoerd zou moeten worden. Dus ja. maar kunt u een voorbeeld geven? Dan, dan ga je naar een moskee en dan. Uh, nou, ja, dan probeer je debat, daar contacten te ja, leggen. Je kan contact leggen, is natuurlijk heel belangrijk, maar het kan soms ook veel verder gaan. Dat er bijvoorbeeld debatavonden worden georganiseerd en dat er rondom allerlei thema's. Uh, wordt gediscussieerd met jongeren over. Um, bijvoorbeeld de positie van de vrouw, of over homoseksualiteit, of over het Midden-Oosten conflict. Um, en we, we hebben gemerkt in die steden dat het dan toch wel belangrijk is dat die. ...debatten juist wel plaatsvinden bij dat organisaties en bij moskeeën. Omdat het voor jongeren een, een, een manier geeft om, om hun stem te laten horen... ...en dat ze zich vertrouwd ja. voelen in zo'n omgeving. Maar zijn die re religieuze organisaties bijvoorbeeld moskeeën bereid om mee te werken? Want die kunnen ook denken, ja hallo, daar krijgen wij weer het stempel uh, terrorisme op gedrukt eigenlijk. Of extremisme. Absoluut, dus je merkt dat er een enorme interne discussie ook is. En uh, dat het ligt er een beetje aan wat die organisatie zelf wil. Maar als, als zij zien dat, dat er wel degelijk een probleem is in de gemeenschap en dat zij continu op worden aangesproken... en dat er ook mogelijkheden bestaan voor die organisaties om iets te doen... dan zijn ze soms bereid om mee te doen. Maar soms weigeren ze uiteraard ook om dat te ze zeggen... ja, wij hebben hier eigenlijk helemaal niks mee te maken. En de stigma wordt alleen maar groter. Ja, en ze zijn waarschijnlijk ook bang dat u ze probeert te beïnvloeden. Want als het dan moet gaan over vrouwenrechten en over het Midden-Oosten... dan zullen zij u al horen aankomen van ver, want dan moeten we zeker veranderen. Precies, en dat is een van de dingen die die eigenlijk altijd tegenkomt... is dat er een soort van spanningsveld ontstaat... Tussen uh, overheid en, en religieuze organisaties. En in principe is het natuurlijk schijn- en kerkstaat. Dus het is niet de bedoeling dat je met overheidsgeld. Uh, religieuze organisaties gaat beïnvloeden. Maar al heel snel kom je op het moment dat. Uh, op het punt dat, dat er inderdaad. discussies komen tussen overheid en religieuze organisaties. over wat dan precies de inhoud is van de projecten ja. of de debatten. En, en daar zijn allerlei verschillen in, in de steden en tussen steden. Maar ook, ook van de kant van de overheid. Het lijkt me dat, dat je soms denkt. ja, ik weet niet of ik wel wil samenwerken met een nogal radicale moskee. Absoluut. En we hebben in ons onderzoek ook laten zien dat je daar ook heel erg mee moet oppassen. Dus het is dus niet zo dat wij zeggen, met iedereen moet samengewerkt worden en je moet continu de stem laten horen van al dat soort organisaties. Maar er zijn redenen soms, als je denkt dat, er, dat je echt preventief te werk wil gaan, ja. dat je deze organisaties toch wil betrekken bij beleid. En kunt u dan even voor de duidelijkheid ook weer een voorbeeld geven? Want, want bij wat voor soort dingen kan een overheidsinstantie, denk ik, gaat het dan echt om, nou, ik weet niet of ik met die organisatie wel moet samenwerken, want daar willen ze vrouwen geen hand geven, of gaat het nog veel verder? Nou, dat, dat zou een voorbeeld kunnen zijn, maar het kan ook veel verder gaan. Dus, ja, het is natuurlijk voor lokale overheden soms heel moeilijk om te achterhalen... wat nou precies het karakter is van een organisatie. Dus je ziet een enorme worsteling in al die steden... Um, met welke organisaties wel of niet samen te werken. En meestal wordt er uiteindelijk gewoon een hele pragmatische keuze gemaakt. En zeggen mensen van, in onze wijk staat een moskee... en die staat misschien te boeken als extremistisch of als orthodox... En we zijn het zeker niet eens met alle standpunten van deze moskee. Maar we zien wel dat hij een hele belangrijke positie heeft in de wijk. En dat betekent dat we ook op zijn minst contact moeten leggen. Maar soms ook verder moeten gaan. En ook programma's moeten gaan starten of projecten moeten starten bij deze organisaties. Om die doelgroep te bereiken. En dat zijn dus vaak de jongeren waarvan mensen bang zijn dat ze radicaliseren. Henk van der Kolk, wat, wat, wat vindt u verstandig in zo'n situatie? Ja, um, dat vind ik een heel lastig debat. Kijk, um, wat wij zelf ervaren, ervaren ook hebben binnen de vakbeweging is van dat je in ieder geval uh, open moet staan voor... Uh, nou ja, in feite eigenlijk ook al die nieuwe ontwikkelingen... de opvattingen, de gevoelens die er zijn van onbekend maakt, onbewind. Dus dus terug. wel in gesprek, hoe orthodox ja. ook? Uh, sorry? Dus wel in gesprek, hoe orthodox ook? Ja, dat vind ik dus wel. En uiteraard is het natuurlijk zo van dat degene die... ik zou wel zeggen waarmee je in gesprek wil... uiteindelijk natuurlijk zelf bepaalt of hij dat wil... Maar wat mij betreft is het toch altijd dan zo, wil je ergens tot iets komen, dan geldt een uitgestoken hand, is een belangrijk signaal. En wij hebben dat zelf uh, ook de afgelopen jaren... heel erg gemerkt op de werkvloer. Hè. Er zijn bedrijven waar sinds jaar en dag gewoon mensen... nou, als ze naar Turkije of Marokko komen, doet er niet toe... werken naast Nederlanders, maar letterlijk naast Nederlanders... met de rug naar elkaar toe. Mm -hmm. Er is geen debat. Nou, dat hebben we erg gemerkt na uh, 9-11... van dat er toen een spanning ging ontstaan. Toen ja. hebben we hebben ook gepromoot. Ga nou dat gesprek onderling aan. Wat draait het om? Waar zit die angst nou feitelijk in? Want ja, het is inderdaad wel een beetje zo van... ja, het, het is vooral ook een beetje de angst voor het onbekende. Dus ga gaat debat aan. En uh, ja, dan zul je zien in de praktijk dat het allemaal wel meevalt. Floris, uh, in, in, zeker in Amsterdam, natuurlijk na 9-11, na de moord op Van Gogh... Uh, is daar veel aandacht voor. Uh, wat me een beetje verbaast is dat je geen onderzoek gedaan hebt... naar of het uh, gevoerde beleid ook effectief is. Dus dat praten met die organisaties. Ja, dat zouden we natuurlijk heel graag doen. Maar dat is een heel ingewikkelde vraag... die je eigenlijk veel grootschaliger en systematischer moet onderzoeken. Dus we zijn dat zeker van plan om in de toekomst te gaan doen. Um, maar dit is eigenlijk een eerste stap. van, van de vraag van wat überhaupt, wat gebeurt er op lokaal niveau en hoe gaan overheden hiermee om. Um, en dat de, is nu onderzocht. Dat is onderzocht. Ja. En de effectiviteitsvraag die, die blijft staan, hoewel je natuurlijk wel al kan zeggen: van als je merkt dat bepaald soort beleidsbenaderingen enorm stigmatiserend werken. En bovendien geef je dan weinig invloed aan die gemeenschap om zelf invloed uit te oefenen op het beleid zelf, dat lijkt ons weinig effectief. Goed, daar komt dus nog een vervolgonderzoek over. Precies. Lijkt mij zo. Ja. Floris Meulen van de UVA vanmiddag dan wordt dat onderzoek Engaging with Violent Islamic Extremism gepresenteerd. En dat heb je samen met Frank Bovenkerk gedaan in de opdracht van Forum. Klopt, dankjewel. Dankjewel. Verslaggevers ter plekke: analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Album Finally Woken Day. Tijd voor de dagelijkse column. Vandaag van Schrijver en Volkskrant uh, columnist Peter Middendorp. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag je eerste column. Uh, ja. Wat kunnen we van jou verwachten? We kennen jouw politieke columns, we kennen jouw sportcolumns. Wat wordt dit op Radio 1? Ik denk uh, hetzelfde maar. Hè? Allebei? Het is, ja, nou, de eerste tijd vooral uh, sport, denk ik. Zolang Nederland uh, meedoet, dan uh, is dat misschien het meest interessante. Voor mij in ieder geval. We gaan luisteren. Oké. Okay. Ja. De Radio 1 Zomer Column. Om ons na afloop van wedstrijden te kunnen laten zien wat er allemaal niet goed is gegaan in het veld, maken voetbalanalisten op de televisie graag gebruik van een Pierrot. Een kleine, handzame computer waarmee wedstrijdbeelden, waaraan meestal nog enkele pijlen en cirkels zijn toegevoegd, vertraagd kunnen worden afgespeeld. Het gebruik van de Pierrot heeft ons voetbalverstand enorm vergroot. Voor de Pierrot kon de schoonheid van een loopactie zonder bal... nog zomaar aan onze neus voorbijgaan. Tegenwoordig vindt niemand het vreemd als je zegt... jongens, de veldbezetting. Wat vinden we van de veldbezetting? De veldbezetting van Oranje is het zorgenkindje van ons land. Ademos zei bij Eredivisie Live... het verlies van Oranje is een gevolg van de veldbezetting. Het probleem van Oranje, zei Jaap de Groot bij de NOS is veldbezetting. De veldbezetting, schreef Valentijn Driesen in de Telegraaf. Daar ligt het aan. Ook de analytici met hun Pierro's hebben ons de afgelopen dagen... laten zien wat er aan de veldbezetting mankeerde. Als de aanvallers gingen jagen, deden de verdedigers niet mee... waardoor er ruimtes op het middenveld ontstonden die zo groot waren... dat zij door onze jongens niet meer te belopen waren... maar door de denen juist weer wel die hadden daar geen enkele moeite mee, wat heel vreemd was... bijna onbegrijpelijk, zeker voor mensen... die nog niet zo lang verstand hebben van veldbezetting. Zou er iets van de verhalen over de veldbezetting kunnen kloppen? Zou bijvoorbeeld het samenspel in ons echtelijke bed... om puur voor de begrijpelijkheid heel even van context te wisselen... daadwerkelijk veranderen als Jan van Halst mijn vrouw en mij... s'avonds anders in ons bedje legt dan wij uit onszelf hadden gedaan? Ik geloof niet dat veldbezetting een eenheid van ons kan maken... Misschien dat andere poppetjes hier nuttig werk tussen de linies zouden kunnen doen. Maar zo zitten wij thuis niet in elkaar. Veldbezetting bestaat niet. Veldbezetting is een ander woord voor Klaas-Jan Huntelaar. Ons verlangen naar Klaas-Jan Huntelaar is groot en radeloos. En onze bondscoach houdt zo halstarrig aan zijn oude opstelling vast... dat wij bereid zijn hele dagen over veldbezetting te praten. Als Van Marwijk Huntelaar niet vanwege Huntelaar wil opstellen... Doe het dan in vredesnaam voor de veldbezetting. Maar wat kan Van Marwijk nu nog doen? Een trainer werkt een leven aan een eigen strategie. Tegen de tijd dat hij een tijdje bondscoach mag zijn... is alle ervaring ingesleten en in verleden tijd. Ons probleem is niet de veldbezetting... maar een gebrek aan liefde voor Van Persie. Ze noemen de bondscoach conservatief, maar hij heeft groot gelijk. Net als wij thuis zal ook Van Marwijk... bij voorkeur als zichzelf ten onder willen gaan... Dankjewel, Peter Middendorp. Graag gedaan. Vraag vandaag elke dinsdag tijdens de Radio 1 Sportzomer. Het leek even hun te laten worden, maar het werd toch van Persie. Ja. ja nou, ik vind het een beetje zielig, toch? Die jongen die ligt daar zo eenzaam op het gras. En het is zo'n schitterende speler. Ja. Maar ja, we kunnen hem toch niet zo goed gebruiken als ze bij Arsenal doen, op een of andere manier. Misschien houden ze daar meer van hem dan Misschien wij. Misschien moeten doen. we meer van hem houden. Laten we, ja, laten we dat doen. We gaan ons best doen. Morgen Laat op dit tijdstip, de column van Cindy Pietersen. Henk van der Kolk, u zat mee te luisteren. En een beetje te lachen. Bent u voetballiefhebber? Ja, ontzettend, ja. ja. Ja? Ja, absoluut. Ja, ja, god. Ik vind het fantastisch. Ik leef ook helemaal mee. Maar ik ben wel vooral uh, een man van de clubvoetbal. Feyenoord, hè? Hoorden we net. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. de Haver. Club van het volk, hè? Ja. Nee, Club van het volk. Oh. Maar morgen dan spelen we gewoon tegen Duitsland. Ja. En ik neem aan dat u wel gaat kijken. Ja, uh, toch? Ik hoop dat het in ieder geval te redden. Ik zit uh, morgen ook nog een dagje in Brussel voor mijn vakbondswerk. Ik is dat redden? Wat is dat nou? voor ja, een... ja, nou ja, Gebrek God, aan uh, vaderlandsliefde. <laughs> nee, daar valt allemaal reuze mee. Wie hoopt u uh, dat te winnen? Nou ja, kijk, als Nederland-Duitsland gaat, dan is het simpel. Hè? Dan moet natuurlijk Nederland winnen, dat kan niet anders. Maar, maar, maar Nederland-Portugal, dan ligt het alweer heel anders? Nou, daar hoop je natuurlijk ook inderdaad oh, dat ze okay. winnen. Nou ja, zo simpel is het. Als Nederland speelt, hoop je wel dat ze winnen. Maar wat is dit? Net, maar, zei, u, net zei u, ik hoop dat ze uitgeschakeld uh, nou worden. Nou ja, nee, dat is even iets heel anders. Dat klopt, dat heb ik gezegd. Ehm... Um, ik vind eigenlijk, als ik dan weer zit te kijken... van uh, naar het voetbal ook tegen de Denen... en dan gaan klagen en gesteunen en gekreunen... en nou ja, net de kolen van velbezetting... en dan denk ik op een bepaald moment... misschien is het wel goed. Hè? We hebben nu een aantal jaren in een soort euforie geleefd. Misschien is het wel gewoon weer eens een keer goed... om ons met beide benen op de grond te zetten... van dat het gewoon naar die eerste ronde afgelopen is. Klaar. Dan maakt het ook ruimte... Uh, ja, voor nieuwe mensen zou ik zeggen. Een beetje net oh. als bij de, net okay. in de, in de nieuwe vakken Ze moeten allemaal weg. <laughs> nee, ik dat is een beetje dat onzin. Uh, dat, dat is een u beetje onzin. beveiligd maar. wordt zometeen, als oh, ja. u dit pand verlaat. Dat u beveiliging bij u heeft. <laughs> nee, dat zegt u nog wel. Ik hoop dat we in de eerste ronde eruit liggen. Dat is ja, goed, ja, dat is goed voor u, jongens. Hopen, kijk, dat hoop je natuurlijk nooit. Maar ik denk dat het wel eens goed is voor Nederland. Gewoon dat het in dit geval... Uh, ja, dat het gewoon eens een keer afgelopen is. Naar nou, de eerste weg. ronde. Yep, wat, denk, wat hoopt u? Ik hoop dat we doorgaan natuurlijk. en ja? ik, ik weet ook zeker dat het gaat lukken. Oh, u weet het ook zeker. Waarom? Ja. Ik denk dat um, de druk is nu zo groot. Nu, nu moet het allemaal gaan, uh, gaan lukken. En iedereen moet nu duidelijk hebben van wat het uh, doel moet zijn. Dat het is gewoon een doelpunt maken. Het eerste ja. doelpunt gaat ja. komen. Zo zin is het eigenlijk. Ja. De het, ja. nieuwe bondscoach dient ja. zich al weer aan. Ja, absoluut. De vorige is nog niet weg. Maar jij bent van de school, uh, de, uh, Floris, dat je zegt van... Um, Um, ze zijn zo getergd, dat kan alleen maar tot mooie dingen leiden. Absoluut, ja. En dan nog ja. tegen de Duitsers ook. Dat beter kan eigenlijk niet. Hmm. Dat, ja, de druk kan ook te groot worden, toch? Nee, in dit geval niet. Ik denk zelfs dat we wel met 2 of 3-0 gaan winnen. <lacht> Henk van der Kolk, heb je ook al een uitslag? Eh... Uh... Ik hoop dat het waar is. In de zin van was het maar om een revanche, want die vriendschappelijke wedstrijd hebben we zo ongelooflijk billenkoek van die Duitsers gekregen. Maar ik denk dat we gewoon een waardeloze verdediging hebben. Die Duitsers zetten drukke Flaar, snelheid. Vlaar, Vlaar. Ja, maar ook Vlaar. Vlaar inderdaad maakt het bij Feyenoord. In die context doet hij het gewoon fantastisch. Net als Van Persie bij Arsenal. team is op ingesteld. Dat is dit team niet. Hmm. Nou, dus ik denk in ieder geval dat als 2-3-0 wordt, dikke kans is dit van de Duitsers. Ik hoop dat Nederland met 2-1 wint. Maar dat is het dan ook wel. Nou, met deze pessimistische woorden <laughs> nemen wij afscheid. Nou, de plaats is niet zo pessimistisch, want uh, dan weet ik het. Dus realistisch, wellicht. Henk van der Kolk, dank. Floris Vermeulen, dank. Zometeen, na elfen, gaan we weer. Vrolijk verder met de Radio 1 Sportzomer. Eerst het nieuws, Liesel Thomas. Herinnert u zich dit nog? Maarten van der Weijden wordt olympisch kampioen op...